Middernacht begin van dinsdag 19 juni, René van Brakel met het NOS-journaal. Creditcardbedrijf Visa onderzoekt een claim van een hacker dat hij gegevens van creditcardhouders heeft buitgemaakt. Daar zou ook informatie van Nederlanders bij zijn. De hacker beweert dat hij 50 gigabyte aan gegevens van klanten van Visa en Mastercard in handen heeft. Hij schrijft op Twitter dat hij de veiligheidssystemen van beide creditcardbedrijven heeft kunnen kraken. Hij heeft een lijst gepubliceerd met gegevens van zo'n duizend creditcardhouders. De gevoeligste gegevens zijn gecensureerd. Visa en de politie zoeken nu uit of er. Echt sprake is van een hek. Minister Van Bijsterveld onderzoekt of jongeren tot 23 jaar die geen diploma hebben weer naar school kunnen worden gestuurd. Nu moeten jongeren tot hun 18e verplicht naar school als ze nog geen VWO, HAVO of MBO-diploma niveau 2 hebben. Als ze 18 worden, mogen ze met hun opleiding stoppen. Van Bijsterveld overweegt daar nu een einde aan te maken door de leeftijdsgrens te verhogen naar 23. De beoogde nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Irak heeft zich teruggetrokken. Brad McGurk is in opspraak geraakt door zijn relatie met een journaliste... die hij in 2008 als diplomaat in Baghdad leerde kennen. Onbekenden hebben e-mails online gezet... waarin het stel grappen maakt over het ruilen van seks voor informatie. Volgens de republikeinen in Amerika is de reputatie van McGurk... te veel beschadigd om nog ambassadeur in Irak te kunnen worden. Spanje en Italië hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK-voetbal. Spanje werd groepswinnaar in groep C. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Kroatië. De Italianen eindigden op de tweede plaats. Zij versloegen Ierland met 2-0. Het weer nog vannacht droog, 8 graden. In de ochtend is zonnig, maar smiddags meer bewolking... met in het Zuidoosten kans op een bui. Het wordt overdag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom. Ik ben in gespannen afwachting van de dingen die komen gaan. Um, dat is niet vanwege de VN-top over duurzaamheid... die over twee dagen in Rio de Janeiro begint... Um, dat is omdat mijn gast nog niet gearriveerd is. Maar die komt eraan, die komt eraan. Leus, kijk, ik zie hem uh, op dit moment zo'n beetje binnenkomen. Um, met een koffertje. Hartelijk welkom. Ik zal eerst even hard begroeten. Ja, yeah, aangenaam. aangenaam. We zijn al begonnen, dus ik, ik, begin gewoon, ik ga gewoon door. Maak het jezelf, maak het jezelf gemakkelijk. Um, de verwachtingen over die VN-top in Rio de Janeiro zijn lage spannen. We zitten, wij zitten even in een crisis. Sorry, sorry, we hebben iets anders aan het hoofd. Bovendien vraagt duurzaamheid opofferingen. Zoals Wijnand Duivendak dit weekend in NRC schreef. Onder de kop. De aarde redden doet pijn. Accepteer dat nou. De aarde. oh aarde, wie komt je redden? Er stonden in diezelfde krant afgelopen weekend... prachtige foto's van de aarde in. Ik weet niet of je ze gezien heeft. Misschien hebben ze ook wel in andere krant gestaan. Ik heb ze bij me. Eh, op een speciale bijlage over André Kuipers. Die maakt foto's van de aarde. Op eenzame hoogte een andere foto, Nederland volgens André Kuipers. En wat blijkt nou? De aarde is blauw. Ja, dat had u even niet gedacht, hè? Um, dus de groenen zitten sowieso fout. Je moet blauw denken... als je na wilt denken over de toekomst van de aarde. En blauw is al heel lang de kleur van de verbeelding. Denk maar aan... de cyclus van de dichter Wallace Stevens. de man with the blue guitar. De aarde zal gered worden door een man met een blauwe gitaar. Een man met verbeelding dus. En die man zit hier, amper drie seconden, Gunther Pauli, auteur van het boek De Blauwe Economie. Het kan anders, moet je een beetje afstand nemen van de aarde... en eigenlijk opnieuw beginnen. Hartelijk welkom. Dank je. Zo. Nou ben jij een soort, je woont in Japan uh, en reist de hele wereld over... al is het maar om dat nieuwe boek uh, De Blauwe Economie te presenteren. Je bent een soort nomade, een modern-day nomade, is het niet zo? Ja, ik ben inderdaad iemand die uh, volgens... Uh, mijn echtgenote uh, liever met de voeten van de grond is dan ja? met de voeten op de grond. Maar ik vind dat overdrijven. Het ja. is niet gunstig, toch? Nee, als nee. Je, je zweeft in de lucht. Nee, je niet... zweeft, maar het, het, het, het Een zwever, zweven. een zwever. Nou, je moet kunnen zweven. Je moet in een fantasiewereld ja. kunnen leven. Omdat als je niet in de verledenwereld van fantasie woont... dan kan je ook geen nieuwe visie ontwikkelen. Ja. De visie wordt niet ontwikkeld op basis van realiteit, nee. maar op basis van fantasie. Oké. Okay. Maar blijven we wel een beetje bij de aarde? Ja hoor, we blijven keihard, heel klaar, ja. duidelijk, gefocuseerd. <laughs> uh, ook, het is niet alleen fantasieren, het ja. is ook keihard duidelijk focussen ja. op de aarde. Ja, Beide. Nou, dat, dat is een mooi startpunt, uh, Günther, Günther Pauli. Overigens, als je zelf reist... het gaat nergens zo moeilijk als in Nederland, hè, geloof ik. Wel nee. Het is het niet je gewoon... gewoonte om op het allerlaatste moment... binnen te, <laughs> binnen te druppelen. Wel, het is uh, eventjes de Thalys... die 40 minuten te laat was... dan een brug die niet functioneerde... en dan ja. een telefoon die niet ging... maar ik was hier, ja, uh, ja sorry, 30, 30 seconden te laat. <laughs> nee, je was, tijd, je was op tijd. Oh, lang leven de, de techniek. Maar goed... Um, ik vind het een buitengewoon fascinerend boek. Dat overigens al in 34 talen is vertaald. Wij lopen ook in dat opzicht weer een beetje achteraan. 35 met het Japanse volgende week. Precies, wees, wees correct. En um, een van de. Je, je schrijft een vrij lange inleiding waarin je allemaal mensen bedankt. Hè, die, ja. die eigenlijk bijgedragen hebben aan het tot stand komen van het boek. Dat is een hele lange lijst. En één naam. Ik pik het er even uit, omdat hij mij dan toch ook wel treft... en die je ook helemaal niet verwacht. Elie Wiesel. Ja, natuurlijk. En die noem je een mentor. Ja, Elie, Elie Wiesel is een Nobelprijswinnaar voor de vrede. Ja. Belangrijk schrijver, heeft de Holocaust overleefd. Ja, De, de Nacht heeft hij geschreven. Dat ja. is uh, zijn groot werk. Had hij geen Nobelprijs voor de vrede gekregen... had hij het zeker voor de literatuur ja, gekregen. Dat. Ja, hoe, hoe ken jij Elie Wiesel en wat heeft die man in jouw leven dan betekend? Wel, Elie en ik hebben elkaar eerst ontmoet in 1992 in Davos op het World Economic Forum. Ja. En toen hoorde ik Ellie en ik zeg... nou Ellie, ik, ik, ik, eh, wat je me vertelt, dat treft me zo diep. Ik, ik, eh, wat kan ik voor je doen? Dat zei jij tegen hem? Ja, wat kan ik voor je doen? En hij zegt, nou, uh, wat <laughs> kan jij voor mij doen? Uh, ik zeg, is je boek al vertaald in het Japans? Hij zegt, nee. Wel, dan ga ik zorgen dat de Japan je boek kent... Ik zorg ervoor de vertaling door de Asahi Shimbun. En, en als je wil, dan organiseren we een grote conferentie over de holocaust in Hiroshima. Zegt Hiroshima over de holocaust? Zeg jij ja, natuurlijk. Dat gaan we doen. En dat hebben we ook gedaan. En in uh, 1995 heb ik dan met Elie Wiesel de, de allereerste world... Broadband Internet Conference georganiseerd. Dat betekent een conferentie waar je... We hadden Simon Perez in Jeruzalem. We hadden Jimmy Carter in Atlanta. We hadden twaalf Nobelprijs laureaten... met Wasselijk Havel uh, in Hiroshima. En dan hadden we... Uh, ja, Jimmy Carter in Atlanta. Ja. En die hebben het er bij elkaar gebracht. En dan, ja, sorry, er was ook nog uh, Mandela uit Pretoria. Ja, die zou je nog maar missen. Ja. Ver, verbonden met broadband internet om rechtstreeks te discussiëren over hoe kan je nu een andere wereld brengen. En, en ja. wat de blue economy heel diep heeft, is ethiek. Is de ethische morele waarde. Je kan geen economie hebben die alleen maar draait op basis van cashflow. Je kan geen economie hebben die alleen maar draait op basis van goedkope producten wereldwijd produceren, gestandardiseerd en dan maar ja, met zo weinig mogelijk arbeid. Dat gaat toch niet? Nee. En dus het diepe ethische in de Blue Economy, dat, dat komt van de gesprekken met Ellie. Ja, want dat is, dat is wat hij op zijn minst gedestilleerd heeft uit zijn ervaringen en de ervaringen van het hele Joodse volk en trouwens nog een aantal andere volken natuurlijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dat is juist juist een diep ethisch besef. Zoals ja. jij dat in die... Ja, en dus ik heb, uh, dankzij de vele gesprekken, wij hebben samen gereisd, uh, we hebben ook de de, de Millennium Symfonie samen opgezet in Salzburg. In Salzburg. Mm. Uh, Ellie, van Mozart. Ja, da daar hebben wij dus uh, in het jaar 2000 de Millennium Filosofie, de Millennium, de, de Millennium Symphony opgevoerd, uitgevoerd uh, met Philip Klaas. En uh, dat was ook met Elie Wiesel. En ik heb dus een. Het is voor hem een heel moeilijk een verzoening te doen met, met, met de, Duits, met het, met de ja. Duitse cultuur. Maar voor Mozart uh, had hij een gevoel ervoor. En dan hebben we toen met Gerard Mortier uh, gezegd: ik... laat dus, laat dus een, een ode aan de vrede en een ode aan de ethiek. En ja, dat, dat, dat is voor mij altijd bijgebleven. Die hoe, werk ik nog altijd met Hoe hem. kan het dat jij, Gunther Pauli, uit Antwerpen... weliswaar woonachtig in Japan, maar toch, uit Antwerpen... dat jij in staat bent om zoveel grote namen... verschillende Nobelprijswinnaars... bij elkaar weet te brengen. In dit geval dus, hè, voor zo'n conferentie. En dat jij dus de bravoure hebt om tegen Elie Wiesel te zeggen... Euh, nou, dat, wat, wat, wat, wat kan ik voor je doen? We gaan dat boek vertalen. Te, hoe kan dat? Waar is dat zelfvertrouwen van jou op gebaseerd? Wel, het zelfvermoed, het... of, of is het fantasie? Of is het... Wel, het is, het is zonder twijfel dat ik mijn fantasie als waarheid neem. En als je je kan herbronnen in je fantasie. Herbronnen. Want die realiteit die geeft je altijd een, een, een, een, een wrange nasmaak. Die realiteit is niet wat je wenst. Die realiteit is niet goed genoeg. Die realiteit kan altijd beter. Dus wanneer je die wrange naspraak hebt, dan, dan moet je kunnen herbronnen in je fantasie. En die fantasie die zeg je dat kan en dat zal. En, en ja, hoe komt dat eigenlijk? Wel, ik was studentenleider. Uh, in de jaren zeventig. Dus niet meer de jaren zestig, al de jaren zeventig. Dus al een beetje. beetje uh, een, be worden. een beetje morsige jaren. Een beetje minder hippie. Een beetje minder uh, LSD... Een beetje minder wat ook. <laughs> um, Alleen zakelijk. Ben je trouwens ondertussen, want je bent binnengestormd. Ik heb je nog helemaal niks aan kunnen Nee, binnen. water, water, water. water, is water, dat, water, is dat, is water. Ik ben zoals een plant. Uh, ja. Wijn het is voor het tweede uurtje. Oké, okay, oké. Okay. Hij blijft. Oh, ja. nee, hij blijft. Hij heeft veel te ja. vertellen en hij blijft. Maar uh, nou, goed, de, de studenten. De, rijden, de, de, je... de kans. Uh, omdat. Wij waren niet bereid als studenten... Ik was niet bereid als student, mijn medestudenten volgden me. Wij waren niet bereid te zeggen, wij wensen deze wereld niet meer. Wij, wij, wij zullen in een andere wereld wonen. Nee, wij wensen gewoon niet in multinationals te gaan werken. Wij wensen gewoon niet binnen dat typische bedrijf. Wij wensen ondernemer te zijn, ondernemend te zijn. En, en vandaag heet dan de sociale ondernemer of de groene ondernemer. Maar we wensten gewoon te ondernemen op een andere manier. En, en ja, als je, dan, als je student dan, dan kan je vragen wie je wil, dan kan je zeggen wat je wil. Je hebt een, een graad van vrijheid. En ik heb toen gezegd, ik wil die graad van vrijheid behouden. En weet je wat er gebeurt als je kan herbronnen in je fantasie? Dan kan je soms beter doen dan je fantasie. Hmm. En dat is, geloof ik, het kind in ons. Dat wij moeten, dat wij moeten ja, voeden, dat wij moeten eh, warm houden... dat wij moeten levende pittig houden. Omdat het kleine kind in ons zal nooit accepteren dat iets fantasie is. Alles is realiteit. En ons opleidingssysteem het volwassen worden verdringt dat kind zijn. Je ja, maakt het kapot. Al heel vroeg begint het voor ons. Heel vroeg. En, en daarom zeg ik uh, wij moeten zorgen dat wij terug kunnen uh, navigeren tussen fantasie, realiteit en visie. En, en, en dan heb je mensen nodig die je kunnen inspireren. En ik ben iemand als ik hoor van, nou, dat is een fantastisch boek... dat is een ongelooflijke persoon... hier is Gabriel Garcia Marquez, Cien Años de Soledad... Uh, dan zeg ik, nou, dan moet ik die man leren kennen... En dat doe je dan ook? Ja, je daar we, de, we, de, dan, dan bel je op of hoe, dan, hoe doe je dat? Dan doen we dat dan. dan ja, ja um, ik heb een, een, een, een grote mentor gehad. Een grote mentor was Aurelie Petschei, ja. de oprichter van de Club Van Rome. En, en toen ik studentenleider was, zei ik nou, die visie van Limits to Growth, grenzen aan de groei, kan ik eigenlijk niet aanvaarden. Ik ben een jonge student. Hoe kan ik nu starten met een carrière waar men mij om het hoofd slaat, grenzen aan de groei? En ik, ik zeg nou, ik, ik wil met die man debatteren. Um, en dan zegt Nou, ik kom graag. Toen heb ik een briefje geschreven naar Rome, naar de Club van Rome. En dan heeft hij geantwoord. Ze zegt Nou, wanneer zou dat passen? Zegt, toen we volgend jaar, uh, 1979, in januari een ontmoeting. Zegt Nou, ik kom. Um, en, en dan, dan hebben we dat debat gevoerd. En dan zei je: Ja, maar ik begrijp dat je dus die grenzen aan de groei als jonge, uh, hoogdravende studentenleider niet kan accepteren. Maar ik, we zijn juist een nieuw bericht aan het schrijven van de Club van Rome. Dat heet geen grenzen aan het leren. No limits to learning. Je moet er eens naartoe komen. Hm. En dan ben ik naar die Club van Rome vergadering gegaan. En, en in het midden van die meeting. met Nobelprijs laureaten. met, met de uh, directeur-generaal van UNESCO. met de president van Oostenrijk. zei hij. Uh, there is a young student leader. Let's ask his opinion about limits to learning. <laughs> dus je... En nou ja, dan had ik... een. Uh, ik had er geen enkel probleem mee. Nou, in het... Maar je bent ook niet ge gehinderd door, door een gebrek aan zelfvertrouwen. Nee. Maar waar maar... komt dat dan vandaan? Want dat had je dus al. Dat is... Ja, ik, laten we het zo. Een heel. Belangrijk verhaal in mijn leven. Kort samengevat. Mijn vader verlaat mijn moeder. Toen ik zestien was. En mijn vader heeft mijn moeder niet goed behandeld. Wat betekent dat? Dat betekent dat totaal niets voor gedaan. Mm. Um, nou, zoals het gebeurt. Uh, hertrouwt. Hij gaat weg met een ander en zo verder. En ja, ik, ik, ik word tot mijn zestiende eigenlijk de verantwoordelijke voor de familie. Mm. I'm the boy. I'm the man. Dus mm. die boy wordt man... En ik zie hoe mijn moeder lijdt onder de onmogelijkheid om ooit nog in haar leven één gesprek te voeren met de man met wie ze toch 28 jaar gehuwd was. En later heb ik begrepen dat mijn vader was een bastard. Hij was a een bastard. Ja. He really was a bastard. Ja, dan ben je wel volwassen op dat maar, moment. Maar, maar indien hij niet de bastard was geweest, dan had ik nooit kunnen doorgroeien. En ik moest op mijn twee voeten staan. Ik moest naar buiten komen, want ik moest voor de familie zorgen. Dus ik heb uh, een vijftiental jaar geleden mijn vader teruggezien en gezegd... Uh, I hate you because you're a bastard. Ik vind je gewoon, gewoon onmogelijk omdat je zo'n bastard geweest bent met je moeder. Maar tegelijkertijd moet ik je danken. Want als jij niet zo'n bastard was geweest, dan had ik niet kunnen doorgroeien. Wat zei je vader tegen jou? Ja, die, die, die kijkt naar me en die zei... I'm not a bastard. <laughs> nou, ik zeg: Je hebt het niet begrepen. Ik, ik zeg je dat ik tegelijkertijd je dankbaar ben en tegelijkertijd je niet wens. Hmm. Um, en, en ik geloof dat die ervaring, die diepe ervaring om, om jonge troetelkind te zijn in een familie en te moeten doorgroeien op, op één dag naar de verantwoordelijke. En ja, ook het geld gaan verdienen. Ik ben ook gaan werken. Ja. Ik, heb, ik, ik moest uit de kluiten komen. Dat ging gewoon niet meer. En daar komt natuurlijk. Een, een zelfzekerheid uit noodzaak. Je moest wel. Ik denk dat, dat, dat laat er in literatuur vaak zien... prachtige vaderportretten, dat je als kind volwassen wordt... op het moment dat je ontdekt dat je vader een klootzak is. Of een kleine jongen is. Nou, ja, met... Kafka heeft er ook heel wat over geschreven. Een brief aan zijn vader en dat lees oh, ik soms oh. ook nog altijd. <laughs> uh, maar... Een afrekening met de vader. is Ja, van, ja. maar ik, ik wens niet af te rekenen. Ik ben te positief ingesteld. Maar ik ja. heb het wel moeten herkennen ja. dat ik hem dankbaar moet zijn. Ja, dat is ook een begin van ethiek. In ieder geval een, een, een, een, nou ja, een grondig ethisch besef, denk ik. Dat daar groeit op dat moment. Goed, nou dat is dan het begin, dames en heren, van dit gesprek met Gunther Pauli. Schrijver, onderwijzer, activist en ondernemer. Nou, we gaan verschillende facetten de komende anderhalf uur nog wel nader uh, toelichten. Het hele gesprek vindt u sowieso op de website natuurlijk van radio1.nl. Laat me iets meer over je vertellen. Je was dus al heel vroeg bij, bij de Club van Rome, als medewerker... bij die, bij die je ja. uitnodigde en je bleef eigenlijk... Ja, die, die, dat was, dat was uh, twee handen op een buik. Dat ja. was die, die, vond het, die vond die, die uitdagende een beetje uitdagend, jong ja. uitdagend... Ja. maar toch uh, diepgaande vragen. En uh, ja, ik werd dan verantwoordelijk... ik werd verkozen tot de internationale vereniging van de studenten... En dan, dan was ik uh, verantwoordelijk voor Latijns-Amerika. En dan zei Ray Lee Pichet, oh, ik ben in Venezuela. Nou, ik zeg, ik ben in Colombia. Ja, laten we <lacht> dineren. En, en dan, ja, wij moeten elkaar overal. En dan is er echt een, wel een vriendschap gegroeid tot uh, ja, dat u overleden is. En, ja. dan, en, en dan was ik alleen. Ja. Heel alleen. Ja, Want was, het was, was, was dat je eigenlijke vader dan op geworden? Het is uh, specifiek intellectueel, spiritueel, uh, heb ik van die man zoveel geleerd. Omdat... Waarom? Wat heb je dan geleerd van, van ja, Petsé? Petsé heeft dus zijn doctoraat gehaald... met de analyse van het eerste vijfjarenplan van Lenin. Hm. Ah. Nou. Maar de man was voorzitter van Fiat. Voorzitter van Olivetti. Nou, dus een marxistische hoe, hoe, ondernemer. Hoe, uh, uh, een marxistisch uh, uh, uh, industrieel. Dat, dat kan je dus toch wel inbeelden. Dat in 1978, 79, als ik afstudeerde... was dat toch wel een... Daarom moest ik meer van te weten. Hoe kan dat? En dan wist ik dat de man eigenlijk agnostisch is. Maar anderzijds uh, nodig hij me uit... naar een meeting met kardinaal Keunig in, in, in Wenen... En dan zegt: nou, wat heb je met kardinaan König te doen? die zegt, nou ja, die, de kerk heeft me gevraagd wat, wat bijstand te leveren... voor het benoemen van een bischop in, in, in de Sovjet-Unie. Ik zeg, Aurelio, waar ben je mee bezig? Hij zegt, nou, het is toch belangrijk. Uh, we moeten toch de dialoog met de Sovjet-Unie op alle niveaus kunnen openhouden... Ja, ja, dat begrijp ik ook wel. Um, dus die, die capaciteit om met iedereen te spreken... Ja. was een openbaring. Okay. Um, hij kon zowel met... Uh, als een vroegere grillaleider... kon hij spreken met de, de grillen van, van Argentinië... en, en, en van, van Uruguay. Um, hij kon spreken met de, de top van de Europese Unie. Hij mobiliseerde Raymond Baar tegen Sico Mansholt. Um, hij kon spreken met... met, met, met ja, een een jonge studentenleider. Um, er was een man die kon met iedereen spreken. Met iedereen uh, diep dialogeren. En ja, dat, dat, dat, die kunst om je, je ideeën goed te vertalen naar iedereen. Ja, juist naar je vijanden. Dat is misschien wel belangrijker dan spreken voor eigen parochie. Ja, dat, dat, dat, dat is iets wat ik geleerd heb mm. van Aurelio. Mm. Um, een. En zo probeer ik dus nu even kort door je cv heen te kunnen. Goed, het maakt niet uit. Het gaat een lange nacht worden. Je werd trouwens lid van de Club van Rome in 2004. Je ben directeur geweest van, ik pik er een paar dingen uit, van EcoVer. Dat is een bedrijf in biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Totdat je ontdekte dat dat ten koste ging van het regenwoud in Indonesië. Hé, hey, dat was een pijnlijke paradox. Je bent oprichter van Zeri Foundation. Ja. Een uh, stichting die... Instelling die op zoek gaat naar implementatie van baanbrekende projecten. Die een nieuw econo economisch model kunnen helpen ontwikkelen. Ik bent adviseur geweest van de president van de Europese Bank over Duurzaamheid, schreef talloze boeken. De Blue Economy is er maar één van. Dus net in het Nederlands vertaald: um, vader van twee jongens, en je hebt een meisje uit Afrika. Ik, nou, ik ben vader van vijf jongens. Vier oh, jongens. Ik ben er twee kwijtgeraakt. Onderweg. Ja, ja, of ik heb er Sneu. ondertussen nog snel twee bijgemaakt. Excuus, ja, ja. <laughs> excuus. Ik dacht dat je het boek geschreven over twee jongens in je inleiding. Wel, uh, dat zijn de twee jongens die met wie ik dus inderdaad ook de dialoog gevoerd Precies. heb. Uh, die omdat die ouder zijn, uh, die zijn 19 en uh, ja. 20 jaar. Maar er komen er nog dus, twee. En er komen nog twee kleine jongens achter. Okay, okay. Goed, ga ik maar? Ja, ik voel allerlei vragen opkomen hier, maar dan gaat het misschien te veel in op je privéleven, wil ik niet. Geen uh, probleem. Uh, meisje geadopteerd uit Afrika, dat wel. Dat, die, zij gaat nog terugkomen. Even ja, Cido. Bijeenkomst in Rio over twee dagen. Wat verwacht jij daarvan? Niets. Ik was in Rio in 1992 de eerste grote top En hadden. die Rio 92, daar was ik een speciale gast. Ik, uh, ik liep daar met Jane Fonda en Ted Turner. En, en, en ik, ja, dat was gewoon fantastisch. Uh, 60.000 vertegenwoordigers van NGO's... Uh, die, die samen zo enthousiast uh, naar de wereld keken... en, en, en voelden dat uh, het politiek mogelijk was. Het was ook uh, toen dat Schmidt Heini, de World Business Council van die industrieleiders had samengebracht. Nou, dat, dat, dat was een, een quasi-euforische euforische, euforische gevoel. We hebben er twintig jaar over gedaan om die euforie kwijt te raken. Uh, maar nee, die was ook al sneller kwijt. Die zijn we veel sneller kwijtgeraakt. Wij, wij, wat, we, wat we ons moeten realiseren is dat in 1992 was er een grote euforie... omdat wij voor het eerst dat groene, dat duurzame, op een... Topagenda konden plaatsen. als het enige thema. Er was geen enkel ander thema. dan ja. het groene. Ja. En ik had juist dat groene fabriekje gebouwd. in België. En ik had juist. die biologisch afbreekbare zepen gemaakt. En dus. Nou, en, en, en ik nam marktaandeel. Van, van Unilever. en van Procter Gamble. zonder reclame. zonder Nou, dat dat verstond Als, als een David tegen Groen Ja, David. En ja, weten dat David. dat lukt wel met David. maar het was voor mij. een platform. Dat toeliet om, om, om uh, met een Anita Roddick, uh, om uh, met een Ben Cohen van Ben Jerry's, om met een paar van die eerste pioniers toch duidelijk te kunnen maken dat nou, ondernemerschap kan hier ook wel iets aan kan doen. En je hoeft niet te wachten op die grote, je hebt voor veel meer kleine nodig, kleine initiatieven. En voor mij was dat uh, de, de interesse die we kregen, dus de, de appreciatie was, was enorm. En, en, maar we moeten het toch wel ook uh, voor ons houden... dat de economische situatie van 1992 is volledig anders. Ja. We waren ook in het begin van de echte doorbraak van de globalisering. Die, die grote schaalvoordelen, China was er nog niet. Uh, dus was het gevoel dat je echt iets tot stand kon brengen in de hele wereld? Op dat in gebied? de hele wereld, nu indien wij als ondernemende mensen... ondernemende uh, figuren, niet alleen ondernemend op het bedrijfsvlak, maar ook ondernemend op het sociale, op het culturele. Dat we dus echt ondernemen dat we, dat we het veranderen. En het voelde toen aan dat dat wel mogelijk ah. was. En je bent het heel snel kwijtgeraakt. Omdat je ontdekte van ja, maar dit is, het is praten. Er gebeurt fel, niks, nee, het, het, denk men, ik. Me, nee, ik heb eerst mezelf verloren. Ik heb eerst mezelf verloren. Want uh, ik had zo'n succes... Uh, ja, ik was zeker een heel arrogante man, uh, want het, dat, dat bedrijfje dat draaide zo goed. Uh, en toen ik in Indonesië was, dan, dan zag ik met mijn eigen ogen dat die enorme toename van de vraag naar vetzuren van palmolie, mede door ons succes uh, gegarandeerd, uh, ja, leidde tot het vernietigen van 1 miljoen hectare regenwoud in Indonesië. Dat vuile handel opeens. En, en, en dan zeg ik: Ja, maar wat doe ik? En ik ben teruggekomen uit Indonesië... ik heb gezegd, jongens, wij kunnen niet verder. Maar hoe kan dat een schok zijn geweest? Dat je dat daar pas ontdekte? Om, omdat ik het niet gezien had. We, weet je, dat is ook iets wat me bij Elie Wiesel bracht. Nee. Ik heb het niet gewoest. Ja, ik, ik dacht, daar er, er ja, een ander zinnetje dat, mee. Dat, ja. dat komt onmiddellijk voren zeggen. Ik, ik, ik heb het niet gewust. Ik, ik, ik, ik wist niet dat ik zo'n invloed kon hebben... Op iets wat voor mij gewoon een grondstof was. Een duurzame grondstof. Een hernieuwbare grondstof. Maar een grondstof die dankzij zijn succes het habitat van de Orangutan vernietigt. En hoe zat dat precies? Want daar moest regenwoud gekapt worden? Ja, om palmbomen te planten. En nou, ondertussen is dat een paar miljoen hectare geworden. En ik was zo geschokt, want. Um, ik moest mezelf niet alleen in vragen stellen... ik moest mezelf zeggen, nou... iedereen denkt dat je een... een you're a hero. Ja. En ik moet zeggen, I'm a, I'm a freak. Je was net zo'n baas als ik, je vader. Ik, ik, ben, ik ben niets. Ja. Integendeel. Uh, ik, ik, ik, heb, ik heb een directe verantwoordelijkheid in dit. Ja. En toen heb ik gezegd... ik kan hier niet met verder gaan. Dat gaat niet. Want als je... Unintended consequences. Je hebt een invloed die je niet had voorzien... maar zodra je het weet, wordt dat collateral damage. Dat betekent dat ik gedraag me alsof ik een, een, een militaire uh, agressie doorvoer... waar ik accepteer dat om het te vermoorden... te elimineren van één terrorist, te ik duizend mensen. Nou, dat kan ik niet. En dan, ik ben teruggekomen... ik heb toen ook met de toenmalige voorzitter van Greenpeace... in Amsterdam komen spreken, Paul Gilding. Ik zeg, Paul... You can't use my product anymore. Zegt hij zegt, waarom niet? You're our hero. I'm no hero. En dan zegt hij, nou, dan moet je een beetje aanpassen. Dat gaat ook. zegt, nee Paul, jij moet een campagne starten met Greenpeace... tegen palmolie. Hm. Zeg, maar het is... Palmolie is onze duurzame, biologisch afbreekbare zeep. Al onze schepen gebruiken je product. Zeg, nou, haalt hij er snel van af. Jij moet het dan gebruiken. Nou, we, zeggen, we maken wel iets anders. En het dus je ontdekte is... een, een soort weeffout, een fundamentele structureel, structurele fout... in u, zelfs het groene, groene denken over uw duurzaamheid. Ja, omdat toen is het me duidelijk geworden dat biologisch afbreekbaar... is niet noodzakelijkerwijze ja. duurzaam. En toen is voor de eerste keer die, die, die, die, die droomvisie, die fantasiewereld... van de green world, de beautiful green world, die groene economie ja, die is toen beginnen afbrokkelen. Niet buiten mij, maar binnen mij. Ja. En dat heeft me dan gemotiveerd... om te zeggen, nou, ik moet gewoon... even terugtrekken uit alles. En ik moet denken, ik moet doordenken... ik moet inzien... Wat is nu het zakenmodel? Hmm. What's the new business model? Ja. En, en, en wat is nu was het nieuwe business model? met alles was je, was je, ben je ook door een, een ondernemer. Ik bedoel, dat, dat, dat ben ja. je misschien wel in de eerste plaats. En ik wenste als ondernemer te zien welke zakenmodellen zijn nu mogelijk. En toen kwam die telefoon vanuit Japan: dat men zei, Nou Gunter, we horen dat je niet wil verder doen met, met, met, met je bedrijfje. Um, wij hebben juist in Japan het mandaat gekregen om COP4 te organiseren. De Kyoto Protocol. Wij hebben iemand nodig die met ons meedenkt... wat is nu een, een, een bedrijfsmodel als er geen CO2-emissies meer zijn? Als er geen CO2-uitstoot meer is. Mm -hmm. En daarom hebben we dus dat Zero Emissions ja. Research opgestart. En ik zeg, nee, ik doe geen Zero Emissions Research. Het is Zero Emissions Research and Initiatives. En zo is serie gekomen. Ja. En dan heeft Japan gezegd... nou, wat zijn uw voorwaarden? Ik zeg, nou, uh, wanneer mag ik komen? Zeggen, wij verwacht je. je, bent, je bent ik, ik ben op 6 april 1994 uh, in Tokio aangekomen. Ik heb drie jaar gewerkt op het uitwerken van nieuwe modellen. Ik had 82 researchers ter beschikking. Ja. Stel je dat voor, in geen enkel van mijn allemaal, bedrijven. Allemaal eens op zoek naar een nieuw economisch model. En uiteindelijk is uit dat Zero ja? Zero Zero... Als uh, instituut, als onderzoeksinstituut, als fantasieinstituut, hoe je het ook moet noemen, is eigenlijk het hele concept van de blauwe economie ja, voortgekomen. Ja, dat klopt. Dan is dit, Kunter. Ik, ik denk dat we, dat we luisteraars even op adem moeten laten komen. Ja. Misschien moet je mij wel even op adem laten komen. En ik mezelf even op adem ja, laten komen. Ja, volgens mij kom je, hoef jij nooit op adem te komen. <laughs> dat heb ik in dit half uur dat je binnen bent wel, wel door. En daar gebruiken wij muziek voor, maar die heb je nog in je tas zitten. Klopt dat? Ja, die muziek zit in de tas. En waar staat de tas? zo laat aangekomen. Die stad staat daar. We kunnen het toch openmaken? Ja, we gaan gewoon we even dat... op zoek. Ja. Want uh... Ik, ik zei al dat we. Het, het, het, het wordt Andres Cabas. Klopt dat? Andres Cabas. Oh je, oh, je hebt het in je laptop zitten. Ja, ik heb het in mijn laptop zitten. Kunnen we dat regelen, jongens? <laughs> nee, dat kan nee, niet. Nee, dat meer. kunnen we niet ik regelen. Zie, nu is de technicus die grijpt in wanhoop naar zijn hoofd. Ja, natuurlijk. We hebben wel een ander dat. nummer van uh, Cabas. In de, die kunnen, kunnen wij weer draaien. Lo mejor. Ja, no nada. ja, fantastisch. Alma herida. <laughs> is ya no quería is het goed? Ja, dat is nada. een fantastisch nieuws. No. No. No. Oké, okay, dan zijn we erin. Hele... Oh, ik hang ja. er niet onderuit, hoor, nu. Ik hang niet Ik niet Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije pasa la noche conmigo bonita. Oh el día no me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió hasta que apareciste con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabía y yo te dije... had het ook zelf kunnen zingen, mijn gast Gunther Pauli. Dit lied van Andres Cabas. Ja. Uh, een ode aan de fantasie? Een ode aan de fantasie, hè? dus uh, alsjeblieft, lieve meid, uh, blijf de hele nacht bij mij. En ja, oh, natuurlijk, dat soort fantasie? Ja, ja dat, dat oh, mag nee. toch ook? Ja. Hè? Ja. <laughs> ja. Nee, natuurlijk, maar um, jij houdt van deze zanger? Ja, Andres Cabas uh, en ik, wij werken ook al een tien jaar samen... Um, hij wat, heeft de Grammy gekregen voor de beste New Latin American uh, musician. En uh, we hebben elkaar ontmoet op het vliegtuig van Bogotá naar New York. En ik zat te werken aan mijn fabeltjes. Wat doe je? Je schrijft uh, kinderboeken. Nou, ik schrijf, wat ik eigenlijk doe, is dat waar we over gesproken ja. hebben, moet je vertalen in, in iets dat toegankelijk is voor kinderen. Ja. En dat zijn dus mijn fabels. Ja. En ik zei tegen Andrés waarom. Waarom combineren niet een paar liedjes op mijn fabeltjes? En die zegt, nou, vertel me zo'n fabeltje. En ik vertel hem, ze zegt, nou, ik heb het lied al in mijn hoofd. Hmm. En uh, ja, die heeft er 37 geschreven. En heb je, die heb je dus ook bij je, En nou, ik heb die bij, maar nou, we gaan er straks, straks eentje, ja, eentje, eentje, zekere, eentje. Zeker, zeker. Dat doen we dan na één uur. Dit is Radio 1 Casaluna. Luna. Met als gast Gunther Pauli, lid van de Club van Rome... schrijver van het boek The Blue Economy. De blauwe economie is nu vertaald in het Nederlands. Um, de aarde moet gered worden. Het moet anders, wezenlijk anders. Nou, Het huidige systeem, economisch systeem dat, dat leidt tot een enorme hoeveelheid... verspillingen en andere grote problemen. Duurzaamheid, dus een groene economie, dat voldoet niet. Dat moet je minder gaan doen en dat kost heel veel geld. Maar er zitten allerlei fouten in. Het kost een offer, hè, zoals Wijnand Duivendak in de NRC ja. schreef... Dan moet je, dat doet pijn en, dat, en bovendien heb je dan minder. En er is een alternatief, volgens uh, Pauli. En dan moet je wezenlijk anders denken anders, uh, en anders. En daar willen wij nu de rest van de tijd over spreken. Hoe je het dan wel moet doen. Um, ik vraag me af van welke kant ik moet beginnen. Als het gaat over blauwe economie. Ik denk dat. Het, in ieder geval de dat het is de combinatie van winstgevende businessmodellen... Ja. plus de vernuftigheid van ecosystemen. Dat is eigenlijk de kern, volgens mij, van deze... Ja, ik, ik zou het een klein beetje willen bijsturen. Tuurlijk. Het is niet winstgevend, het is concurrentieel. Je concurreert, je bent beter. Ja, ja. ja en dat is belangrijker voor mij dan winst. Waarom? Want... Waarom? Omdat je kan winst op allerlei drukjes ook passeren. En voor mij is winst niet een doel voor een bedrijf. Een bedrijf moet als hoofddoel hebben het beantwoorden van een basisvraag van de mens. Ja. Um, een bedrijf is niet daar om winst te maken. Maar, um, maar vinden dat de meeste ondernemers ook? Nou, het is daarom dat we ook moeten of veranderen. De aandeelhouders? Daar uh, moeten we ook veranderen. Nou, aandeelhouders zullen. Die verandering, vandaag... die verandering is, is gigantisch en heel moeilijk. Tot ja, maar de aandeelhouders zullen meer en meer kijken naar meerwaarden die gegenereerd worden. niet alleen maar naar die winst. En dat die vind ik cashflow. Het Wat je nu zegt. Dat vind ik utopisch. Ja, en dat is goed. Maar dan, dan moeten we zorgen dat die u van de utopie eraf valt. En dan hebben we een topie en dan is ze er. Hm. Um, ik geloof dat dat is juist het wisselspel dat we moeten hebben. Wij moeten kunnen bewegen van een utopie. Want het inzien van de utopie is onze eerste creatieve actie. En dan moeten we gaan naar de topie. En, en ik geloof, ben ervan overtuigd dat meer en meer aandeelhouders bereid zijn... Um, ja, meer waarde te hebben, het, het, het opbouwen van kapitaal belangrijker vinden... dan gewoon maar de winst. Mm. Uh, want om meer winst te maken, moet je soms ook meer schulden maken. En ja, dan heb je dus die, die, die gekke toestanden... dat een bedrijf tien keer meer schulden heeft dan eigen kapitaal. Dat is ook een heel goed risicobedrijf. Dus waar ik naar kijk, is zeg... we moeten concurrentieel blijven. Dat betekent, je moet het beter doen dan de anderen... Maar dat doe je niet door kosten te drukken. Dat doe je door meerwaarde te genereren. Het, het, het, het eenvoudige voorbeeld waar we nu al 15 jaar op werken met toch een goed succes is een kopje koffie. Uh, wanneer je een kopje koffie drinkt... Ja, dan, dan zie ik dus een hele supply chain management van, van bedrijven... Om, om de kost te drukken, zodat het kopje koffie goedkoper is... en dat we nog altijd aan drie euro aan de klant kunnen verkopen. We hmm. mensen dus onze winstmarges daar wel te verhogen. Nou, dat is het zakenmodel dat, dat werkt. En dat is het zakenmodel dat we gevolgd hebben. Nu kijk ik en zeg, ja hoor, maar... Als ik een kopje koffie heb, dan, dan, dan zal ik uiteindelijk maar 0,2 van die biomassa van die boom in mijn lichaam hebben. En die 99,8 die gaat verrotten, vergisten, uh, methaan uitstoten. En daar doen we niets mee. En niemand staat erbij stil dat koffie na petroleum... een van de grootste verhandelde producten in de wereld is. Dat je... 25 miljoen koffieboeren hebben die minstens een hectare grond bezitten En dan zeg ik, nou, wij hebben toch in Colombia nu bewezen dat die met iedere hectare koffie. als je alleen de, het afval van de koffiepoon op de boerderij verwerkt in een substraat om paddenstoelen te telen. ja, dan hebben we al 50 miljoen jobs. 50 miljoen. Maar wat heb ik nu? Ik heb nu een tropische paddenstoel, die gewoonlijk veel te duur is. Wij kopen geen paddenstoel. als vegetariër. Uh, nou, heb je misschien wel graag een shitake paddenstoel, maar die is nogal duur. Nou, uh, die is te duur, waarom? Want die wordt op eikenhout geteeld. En dan zeg ik, nou, hier zitten we dus in die nieuwe denkwereld die we moeten hebben. In plaats van eikenbomen in China te laten omhakken, zodat wij als vegetariër gezondere paddenstoelen kunnen eten, aan een goede kopere prijs, ja, kan je even goed. Uh, koffiedik gebruiken. Nou, als je die koffiedik gebruikt, dan hoef je geen bomen meer om te hakken... om je vegetarische uh, eetlust, uh, vrije hand te geven. Maar dan heb je een, een, een fantastische paddenstoel... die je hebt aan de helft van de prijs of aan een de derde van de prijs. Dus het wordt goedkoper, je vernietigt geen eikenwoud... maar dan de afval van die paddenstoel, dat substraat het overblijft... is nu zo rijk aan aminozuren dat ik nu diervoer heb... Dus in plaats van ik altijd maar moet blijven drukken op het goedkoper maken en, en, en wat genetisch manipuleren en wat synthetische chemicalen gebruiken om, om die koffiebonen maar goedkoper bij mij te hebben, zeg ik nee, laten we dat zo natuurlijk en zo goed mogelijk doen met alle respect voor de natuur. Dan zeg ik, maar ja, dan verlies ik 30% van de inkomsten. Dat is toch geen probleem? Je verdient 500 keer meer met je paddenstoelen. En, en dan zeg ik, nou, is, is, wat wens je? 30% lagere kosten of 500 keer meer inkomsten. En dit is geen utopie, wat je nu vertelt. Wat was je nu over het koffiedik... Doorgevoerd, waar? gerealiseerd. Waar? Eén in Colombia, twee in Zimbabwe, drie in Ghana. En dan, ongeveer vijf jaar geleden... zijn we gestart met niet alleen het te doen op de boerderij... maar ook in Europa, Amerika, Australië, in de grootsteden. Want in de grootsteden heb je ook heel wat koffiedik... Ja. <laughs> en dus, ja, hier in Nederland is het met Laplace gestart. Uh, ja, dus er gaat al een koffiedik van Laplace... Ja? gaat naar... gaat uh, naar Egmont aan Zee. Daar wordt het verwerkt in een substraat. En dezelfde... Vrachtwagen die koffiediek van Laplace heeft afgeleverd, neemt de paddenstoelen mee naar Laplace. Ja. En dit is, dit is een voorbeeld, Günther Pauli, maar in wezen werken alle ideeën die je hebt uitgewerkt in je eentje en met al die andere wetenschappers ja. en die visionairen en de fantasten, um, die werken eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Dat, ja. je, dat, je, dat je kijkt naar de natuur waar niets verspild wordt. In de eerste plaats, de natuur kent het concept afval niet. Nee. De enige die in staat is iets te maken dat niemand wil hebben, is de mens. We zijn zo intelligent. Wat kunnen we daar trots op wij, zijn? Wij, wij, wij kunnen dus dingen maken die niemand wenst. Ten tweede, ja. in de natuur is niemand werkloos. Iedereen werkt, altijd, binnen alle mogelijkheden ja. die men heeft. Ja. En niemand wordt ervan gestresseerd. Dus het kan als voorbeeld dienen, maar dan moet het wel behouden blijven in de natuur. En je de aarde moet je inspireren. Ja. Het is niet kopiëren, het is als het gaat over afval, want dat is een van de sleutelwoorden... Hè, dat je omgaat met afval, dat je dat gebruikt, altijd hergebruikt... in een soort keten van, waarbij de, een, um, de output van de een is altijd de input van de ander. In, in de VS, las ik in je boek, um, wordt al 50 miljard... Aan, alleen aan het vervoer van afval naar stortplaatsen gespendeerd... Ja? 50 miljard. En, en als je alle, alle andere acties rond afval bij elkaar optelt, dan kom je op een biljoen dollar. Nou, dat is geloof ik een beetje waar je de hele schuld van Amerika mee kunt... En inderdaad. Dus, wanneer we zeggen, we hebben geen geld... dan zeg ik, nou, kijk eens even naar het geld dat je wel hebt... en waar je niet naar kijkt. Dus wij weten dat we koffiedik ja, geen enkele waarde geven. Ja. Wanneer ik daar paddenstoel op opteel, dan heeft hij wel een waarde. En beter nog... Als ik dan zorg voor dierenvoer, dan heb ik drie keer waarde. Dus ik heb koffie, paddenstoelen en dierenvoer. Ja, maar dan heb ik dus precies wat ik zei. Dan heb je dus ecologische systemen. De vernuftigheid daarvan, waarbij niets verspeeld wordt, maar heel veel energie wordt gegenereerd en voedingsstoffen. Gecombineerd aan een concurrerend ja. uh, businessmodel. En dan kunnen wij die paddenstoelen verkopen goedkoper dan de Chinezen ze kunnen doen. Ja, en dus heb... wij... we beat the Chinese. Ja, Oeh, daar zit je te wachten. Um, en dat is de kern van het blauwe model. Nou. Dat is, dan is het nu bijna kwart voor. Ik ben blij dat je al vroeg besloten had om te blijven. Want dit is pas het begin. Gunther Pauli. Dus, maar ik moet je ook vertellen dat we nu even uh, uh, yeah. eruit gaan voor het hoorspel. Yeah. Uh, over het bureau. Dat is heel duurzaam trouwens, dat bureau. In dit geval. Uh, en dan zijn we om één uur terug. En dan hebben we ja? het tot twee uur en dan kunnen we doorpraten. En luisteraars kunnen natuurlijk ook bellen met vragen aan Gunther Pauli. Of misschien zijn er wel allerlei mensen die bezig zijn op deze manier. Die denken van, hé, hey, wat ik doe is blauwe economie. Uh, bel dan met 0800-1121. Dan brengen we u in de uitzending. In gesprek met uh, mijn gast 0800-1121. En dan gaan we ook nog wel wat kabas van kabas draaien. En misschien wel andere inspirerende voorbeelden. Want er zijn er talloze wat er aan de oever van de Orinoco is gebeurd. In Colombia ja? bijvoorbeeld. Ja. Waar, waar een vlakte was. Het is allemaal weer vruchtbaar gemaakt. Nou ja, het staat vol met dat soort inspirerende voorbeelden. Dus we gaan het een begin maken. Maar jij je bent er lang bezig. Tot zometeen. Tot zo.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 En meteen rechts. En? Hmm. Oh. Hoe is het afgelopen? Lex krijgt zijn verhoging, maar zie niet. Ik moet eerst een organisatierapport schrijven... voordat over wordt beslist. Het is toch niet... Dat verdient hij toch niet? Zien is toch veel beter? Dat vind ik ook. Een uitgerekend Lex... die altijd zeurt dat hij niet genoeg krijgt... maar zelf nooit iets uitvoert. Dat is toch niet eerlijk meer? Nee... nee.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 Als ze dat 20 jaar geleden voorspeld hadden, dan had je je toch zeker rot gelachen. Rot had je je gelachen. ...naar de roman van J.J. Voskuil in de regie van Peter ten Uyl ...met Krent ter Braak als Maarten Koning. Voor alle informatie en in podcast, ntr.nl slash bureau. Het Bureau is een productie van de NTR... ...en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds.